...om de sluimerende bibliotheek van te rijden ...vanaf zondag 1 september opnieuw open te houden. Ik bood mij aan... ...en zo was ik vertrokken voor 40 jaar. 1968 was natuurlijk niet de begin van de bibliotheek. Jan Eimans die voor de Tweede Wereldoorlog... ...de broeders van Oostakker hier hielp... ...om de bibliotheek open te houden in de Kapellestraat... ...die wist mij te vertellen... ...dat de Bibliotheek van Assen eigenlijk dateert van voor de Eerste Wereldoorlog. En daarmee is zij de oudste bibliotheek, de nog oudste bestaande bibliotheek van Assen. De eigenlijke initiatiefnemer van de Bibliotheek van Assen was pastoor de Waal. Die had ervaren toen hij een hondenpastoor was in Assen Centrum... ...dat een bibliotheek voor de volksontwikkeling heel veel betekende. En de broeders van Oostakker... Die daar in 1896 in de Nieuwstraat met een bibliotheek waren begonnen, die hadden de leiding van die bibliotheek toen. En toen die meneer de Waal hier op Asseterijde, dus in 1901, pastoor werd, toen dacht hij eraan: wij zouden op Asseterijde toch ook wel een bibliotheek moeten hebben. En het eerste wat hij deed, hij ging daarvoor hier bij de zusters in deze school. Maar de zusters zeiden vlak af: wij mogen daar niet toe van de regel van Korslaar, wij mogen ons daar niet mee bezig gaan. Maar toen in 1909, de broeders van Asstreide hier op Asstreide in de Kapellestraat met de jongensschool begonnen, was de walder op slag bij om te zeggen: jullie gaan mij toch helpen in de bibliotheek. En zo is de bibliotheek op Asstreide begonnen eind 1909, begin 1910. Volgend jaar zal de bibliotheek van Asstreide dus 100 jaar bestaan. Deze, parochie, deze parochiale bibliotheek begon met een 200 boeken. Werken van August Snijders, van uh, Hendrik Conscience, van Jules Verne... ...en dan nog boeken over grondkennis, plantenkunde, veeteelt... ...en P. Klak, die fameuze volksfiguur uit Morsel. En voor de rest nog een aantal volksromans. Die boeken waren opgeborgen in een gesloten kast... ...achteraan in de klas van broeder Primus, de toenmalige overste. Alles met elkaar en armzalig bibliotheekje. Maar dat verstond ruimschoots... ...voor het lezerspubliek van Asseterijden toen. Eind de jaren dertig wou Jan Heijmans... toelagen krijgen voor zijn bibliotheek in Asseterijden. Maar daarvoor moest de bibliotheek voldoen aan een minimum aantal normen. En dat zou gecontroleerd worden door de inspecteur van de openbare bibliotheken. En dat was niemand minder dan Gérard Walschap. En die was met Assen goed bekend, want hij had nog in Walfergen gestudeerd... ...maar hij was ook berucht want hij had toen net gebroken met de kerk... Walschap eiste dat er 200 boeken in de rayons zouden staan. 2000 boeken, excuseer. En er waren er maar 200. Jan Eymans bracht al zijn boeken die hij thuis had binnen. En Louis van Drogenbroek, die van als het was... maar die onderwijzer was in de Nieuwstraat... bracht ook al zijn boeken binnen. Men reed met de kruiwagen in als het te rond... en alles bij elkaar geraakte men zo aan een 1700 werken. En toen Walschap hier een paar maanden later op bezoek kwam... stelde hij vast... ja. Dat het maximum het minimum dat er moest zijn 200 2000 boeken nog niet vol, nog niet aanwezig was, maar hij zag dat als rijden zijn best gedaan had en we kregen toelagen. En zo werden wij de openbare bibliotheek Asserijden. Stilaan geraakte dat boekenaantal over de 2000. En ik heb eind de jaren 50 nog geweten dat er zo'n 4000 waren. En al die boeken stonden opgeborgen in twee houten kasten, van onder gesloten en van boven met glazen deuren. En die stonden van achter natuurlijk in de middelste klas van de jongenschool. En achteraf hebben ze die zelfs gebracht, die kasten, naar de grootste klas. Die paalde aan de Kapellestraat. Iedere zondag, na de hoogmis om twaalf uur, was er boekuitlering. Het was geen gesloten kastsysteem. Nee, iedereen mocht de boeken kiezen die hij wou. Maar er werd wel rekening gehouden met de zedelijke kwotering. Zes was voor de kinderen. Vijf en vier voor de volwassenen. Drie voor gevorderde lezers. Twee was aftraden. En één stopt op de index. Maar zij gerust... ...van nummer één en twee... waren er geen boeken op als ze rijden. Onder impuls van de toenmalige schepen... Herman van Elsen ...werden in 1972... ...onderhandelingen aangeknoopt... ...om van die verschillende parochiale bibliotheken... ...één grote gemeentelijke bibliotheek te maken. Wie deed dan daaraan mee? Als ze te rijden... ...Walvergem de Bibliotheek van de Neerstraat, de Broeders van de Nieuwstraat en Tatheneum. En ja, op 1 januari 1976 werd de gemeentelijke open bibliotheek in Assen een feit. De Neerstraat fungeerde als hoofdbibliotheek... want daar waren de boeken van de Nieuwstraat en van Tatheneum naartoe gedaan... en Walvergen en als ze te rijden werden toen filialen, zoals ze dat noemden. In 1977 was er fusie van gemeenten... en toen sloten ook de bibliotheken van Molm en Zelik aan... En als ze te rijden, werd toen gedegradeerd tot uitleenpost. Toegankelijk voor het publiek, iedere donderdagavond, iedere zondagvoormiddag... ...zoals dat trouwens de gewoonte was op als te rijden. Later verhuisde de bibliotheek van de jongenschool naar het woonhuis van de broeders. In de toch nog altijd. En nadien werd ze ondergebracht in een klaslokaal hiernaast... ...waar het nog altijd gevestigd is. Ik heb het hier 40 jaar volgehouden. In de winter viel het wel eens voor dat de chauffage uitviel. Omdat men weet omdat de mazout te laat besteld was. En er was spannen in de elektriek ...zodat wij moesten uitleningen doen, half in de donker. Ik heb meerdere keren ervaren dat de venster opengevlogen was... ...en dat de boeken die op de vensterbank stonden... één pak nat papier waren geworden. Stilaan groeide ons boekenaantal tot 5000 exemplaren... Ik kon het moeilijk over mijn hart krijgen en nog om een boek weg te doen. Een boek liquideren, dat zat in mij niet in. Maar als ik dan toch een boek moest wegdoen, omdat er plaats te weinig was, garantie, de volgende zondag stonden ze hier om te vragen: heb de hier een boek niet meer van streuvels? Heb de die een boek niet meer? Ik had ze net weggedaan. Er is een tijd van komen en gaan. Met angst hoorde ik dat de bibliotheek op passen te rijden zou opgedoekt worden. Ik moest op 65-jarige leeftijd weggaan. Van Amtsvegen moeten dan ontslag nemen. Had al, anders had ik hier misschien nog een beetje geweest. Ja, maar de lezers van Asset hebben zich niet laten doen. En ik geef toe, ik zit er voor iets achter. Er werd een enquête georganiseerd hier. Dat kwam niet van mij uit. Dat kwam van de hoofdbibliotheek uit. En iedereen die bij ons in de bibliotheek binnenkwam, zei ik direct... Heb je de enquête al ingevuld? Ah nee, zeg jammer. Als je wilt dat je nog naar hier moet komen... dan moet je die enquête invullen. En zo hebben wij massaal gereageerd daarop. En het is ons echt gelukt. De gemeente heeft onze wenk zeer goed begrepen. Vandaag zien we daarvan het resultaat. Of straks zullen we daarvan het resultaat zien. Een mooi geschilderd bibliotheeklokaal. Mooi geordende boekenrekken. Geen rommel meer op kasten en op vensterbanken. Een elektronisch uitleensysteem. En een jonge bibliothecaresse. Waarvan ik al heb ervaren dat ze haar best doet. <lacht> Ik zou zeggen, Karel, het gaat je goed in als strijden. Dank u. APPLAUS ja. Dan zou een goede spreker nog iets zeggen, dat is niet gemakkelijk natuurlijk. Maar in ieder is zo dat wij, bij het begin van de legislatuur, hebben wij een meerjarenplanning moeten opstellen, en daar is een daar eerlijk zinnig we moesten bezuinigen en besparen en enigszins heeft men daar toen gesuggereerd om de bibliotheek hier in klasse terrein te sluiten omdat de zaak met pensioen zou gaan. We hebben dat in de bibliotheekcommissie besproken, uh, het probleem voorgelegd. De essentie van het verhaal was dat er bespaard moest worden en men heeft die sluiting omgevogen van een, van een uh, de essentie van de, het verhaal was dus de besparing en de besluiting, is omgebogen naar een opendoen of op, op een andere manier, op andere tijdstippen. En ik denk dat dat een, een goede evolutie was. En inderdaad, Jacques zit er is aan het lachen. Hij heeft dat dus meegestuurd, achter de schermen weliswaar. En ik denk dat het resultaat gezien mag zijn. Eén ding is wel belangrijk, het is wel de bedoeling dat het aantal lezers op zijn minst even Belangrijk blijft of uh, even... Of uh, dat ja. ja, Dus dat er meer lezers zouden komen om de boel in de stand te houden. Want wij zullen dat verhaal ook niet moeten evalueren binnen dit en enkele jaar. En als blijkt dat dat dus... Uh, ja, als het aantal lezers daalt, dan gaan we daar misschien consequenties moeten hebben. Binnen hen. Allee, op zo'n dag als vandaag bij de plechtige heropening. Het past dan niet om doomscenario's boven te halen, maar het is in ieder geval iets wat men moet weten, dat dat dus niet voor altijd en eeuwig zal blijven duren, maar dat dank voor de mensen van Asseterraida. Gezien dat jullie de aanwezig zijn, ben ik ga staan met rust in dat je Oké, ik denk dat jullie allemaal je bedrofd en zijn die pas toegekomen. Ik zou zeggen, zoals de mensen straks zongen, Loria Kim, Asseterraida. Gracias.